Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is al vroeg een drukke avondspits. Over een uurtje begint Nederland-Oostenrijk... en dan willen veel mensen thuis op een plein of in de kroeg zijn. Het is de laatste wedstrijd in de pool. En we weten al dat Oranje door is naar de achtste finales. Dus is het nou nog spannend straks of niet? De meeste mensen in de bos vinden het wel meevallen. Ik ga er wel heel erg van genieten. Ik vind het niet super spannend meer. Maar ik heb wel onwijs veel zin in. En het is natuurlijk wel leuk. Extra leuk als ze dan ook echt wel winnen. Ja, ik zit er ook wel ontspannen bij eigenlijk. Ja, ik denk toch wel uh, dat het wel spannend wordt. Maar ze gaan wel winnen. Je hebt wel het gevoel. Dat je er toch al bent, maar je wil wel elke wedstrijd winnen, natuurlijk. Want je wil eerst worden in de pool voor een gunstige loting. Dus het is een stuk makkelijker, natuurlijk, als je weet dat ze geplaatst zijn. Maar ze moeten gewoon winnen vandaag weer. Ja, overigens best wel ontspannen. Ik denk wel dat ze moet sowieso goed komen. Over een klein uurtje trappen Virgil en zijn mate af in Berlijn. Julian Assange komt waarschijnlijk vrij. Die man lekte jaren geleden geheime documenten van Amerika... dat hem daarom wilde vervolgen voor spionage. Nu heeft hij een deal gesloten die bekrachtigd gaat worden... bij een Amerikaanse rechter op eilanden niet ver van zijn thuisland, Australië. Hij moet daar schuld bekennen voor een van de aanklachten. De vijf jaar cel die hij daarvoor krijgt, heeft hij al uitgezeten. Betaal je veel huur voor een huis in de vrije sector, dan kan je vanaf maandag dat gaan aanvechten via een puntensysteem. Die telling bestaat al voor sociale huur en een nieuwe huurwet moet nu ook hoge huren in de vrije sector gaan aanpakken. Vandaag stemde na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer in met die wet. En een Chinese maanlander is weer terug op de aarde. Het ding heeft er een lange reis op zitten naar de achterkant van de maan. Hij heeft daar maangruis opgehaald om mee terug en mee teruggenomen. Deze astronoom legt uit waarom dat belangrijk is. Er zijn mensen zoals ik die graag telescopen op de achterkant van de maan willen bouwen. Er zijn mensen die een basisstation willen bouwen op de achterkant van de maan... om vanuit daar verder te gaan reizen. Allemaal in de verre toekomst. Maar dat is iets waar je, als je dat in de toekomst wil doen, nu al mee bezig moet zijn. We hadden al wel... ...maangruisen op de aarde, maar dat is allemaal van de voorkant van de maan. De achterkant is heel anders en daarom is er dus meer onderzoek nodig. Dan nog het weer, een heerlijk zonnetje vandaag. Soms schuift er een wolkje voor en het is 23 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de Nederlandse wegen. 130 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A1 amsterdam amersfoort Dik een half uur tussen Knoppen Diemen en Naarden. 10 kilometer file starten. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roele Arensveen. Trijd langzaam vanaf Schiphol over 9 kilometer daar. A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Dik een kwartier vertraging tussen Alsmeer en Knopen Velzen. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amstelveen. Dan op de A10. Zuid- ongeluk vanuit het koenplein naar knooppunt De Nieuwe Meer, de buitering. Bij knooppunt Amstel 4 kilometer met 20 minuten oponthoud, is trouwens de binnenring. Drie rijstroken zijn er dicht op knooppunt Amstel. En op de A10 vanuit het koenplein naar knooppunt Waterhuis, mee bij Amsterdam over Amstel. 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dan heb je nog een kwartiertje extra nodig als je kiest voor de N231 vanuit Amstelveen naar Alphen aan de Rijn. Want bij Alfred Nieuwveen staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Oh you why Voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Adema van Landbouw belooft haast te maken met een verbod op stroomstootapparaten bij het transport van vee. Na de zomer kan de Tweede Kamer het verbod behandelen, belooft Adema. Finland gaat mensen preventief inenten tegen vogelgriep. Het is het eerste land ter wereld dat dat doet. In Amsterdam zijn drie mannen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij een reeks liquidaties en pogingen daartoe. De drie zijn aangehouden op basis van verklaringen van een kroongetuige die zelf betrokken was bij een van de liquidaties. Het weer zonnig en warm bij zo'n 28 graden. Morgen ook weer veel zon en net iets warmer dan vandaag. Someone is watching 106.9 C